mm <laughs> Dit is de Grootse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Het staat onder de redactie van Els van Kemenade, Bernhard Robben, Gerard de Groot, Leonard Joosten en Ben Lonen. En de techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben gasten, namelijk Maxime Vonk en Bob van de Kamp. Met hen gaan we praten over bouwplannen. Hij, Steeg, hè? En met uh, Chef van Roestel gaan we het hebben over het uh, pop-up restaurant. Dat zijn onze onderwerpen van vanavond. En uh, eerst gaan we beginnen met ons rondje wat was er in het nieuws. Het staat los van onze onderwerpen. Maar het mag over alles gaan. Mag over als het up, maar het ma lijkt alsof het iets met horen te maken heeft. Hm. Nou, we beginnen altijd met gasten. Oh, En die denken dan, oeh. Ja, inderdaad, dat ja. denken ze. Maar misschien hadden jullie al iets? Niks, niks gebeurt oh. niet hoor. Een, een, een restaurant geopend, geloof ik. Uh, ja. uh, nou, Tra gaat deze week open. Volgens mij is morgen uit mijn hoofd de officiële heropening van uh, Tra. Oh, eten en van Tra. Als Qualitaria. moet ik het goed zeggen. Het was al kwalitaria, hè? Uh, is dat zo? Oh, ja. ja. Oh. Well. Daar maar kwam kwam goed, ze zijn een, een tijdje voor. dicht geweest. Heb ik, geloof ik het interieur vernieuwd, is het niet? Ik heb het alleen nog maar door, door het raam kunnen zien met voorbijrijden, Maar ze hebben een flinke verbouwing volgens mij achter Flinke verbouwing zelfs. Het is ja. een stuk lichter geworden en ik zag een hoop schermen hangen. Het zag er een heel stuk frisser ja. uit, als het, zo door het raam. Hè, dat, uh, nou ja. Nou. Dus Je zo. houdt het nieuws een uh, beetje binnen de horeca. Nou, proberen we. Nou ja, wij we, we houden natuurlijk. Klinkt. Ja. Ja, want het was een beetje gedateerd. Ja? Ja. ja. Hmm. Niet dat ik er vaak kwam, maar als ik er kwam, dacht ik, een beetje gedateerd. Ja. Maar nu niet meer. Maar retro is nooit gedateerd, hè? <grijpteert> Daar kunnen we beter maar voorzichtig mee <tacht> zijn. <grijpteert> Wat? Is dat geen goeie? Nee, ja, het dat, dat, dat, dat, dat, dat is nu in ieder geval weer teruggekomen, retro. Ja, ja, ja, ja. Oh. ja. ja. Ja, Dat is een Nou, kijk wat wij altijd toch, uh, als het trots staat, trots op gore, trots in Brabant, dan hebben we het bijna altijd over Irene Wust. Dus die was weer trots op weer een erepenning, ereburgerschap, nu van de provincie. Dus, nu, de provincie? Is nog wachten, ja, ja? dus nu is het nog wachten op Nederland, als we daar ereburgers in kennen. Uh, en dan kan ze stoppen. Want ja, verder dan dat kan het volgens mij niet reiken, tenzij de kabel de grote prijs had meegeven. Nou, het is al een, een koninklijke onderscheiding, dus dat is al een nationale erkenning. Ja, maar je wilt ook bevorderd worden. Bevorderd kan ook, ja. ja. ja. ja. ja dus, leek me toch wel leuk, vooral omdat het voor de prestaties in 2016 was die niet overhielden. En dit jaar doet ze het heel goed. Dus dan denk ik, nou, ja. provincie, timing, hè? maar ja. Een huldiging in Den Bosch? Ja, ik weet niet of dat een huldiging was, een bijeenkomst. Is het al geweest? Ja. Oh, oh, oh ja. ja. Vorige week donderdag? Vrijdag? Ik heb het gemist. Je moet mij die vragen. Maar ik ben, nou, ik ben ik, er niet uh, bij geweest. We dus, zijn druk geweest de afgelopen ja, ja. dagen, dus <laughs> dat heb ik gemist. Nou, verder zagen wij met z'n allen, zeker de mensen uit Rio, dat ene Tim Appels zijn eigen bedrijfje is begonnen in de gemeenteraad. Uh, dus dat is ook even afwachten of dat langer dan een jaar uh, gaat duren. Want dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Uh. Maar ja, ik heb er geen idee van, want ja, die mensen uit Rio, ja, die kennen wij niet goed. Hè. Dat zijn grapjes van hem. Ja, Tuurlijk ja, ja, kennen ja, wij die. Ja. Ja. Mm. Uh, Gerard, jij bent nogal een uh, politiek dier, hè? Nou, ik hou het bij. Je houdt het bij. Nou, de uitslagen in Goorlaag heb, heb ik nog niet uh, gezien. Uh, wijkt dat af van het landelijk beeld of is dat uh, een exacte kopie? Nee, het is niet helemaal een kopie, maar ik vond het nou niet echt opvallend uh, afwijken. D66 doet het hier traditioneel wat beter, uh, met name in de wijken als de Helle. Uh, GroenLinks dacht ik iets minder, PvdA ook uh, een tikkeltje minder. Weggevaagd of niet? Ja. Gewoon weggevaard, landelijk beeld. Ja. ja. Komt niet meer terug in de raad. Mm -hmm. Als dat zo blijft. Zo. Uh, met deze uitslag zou dat nog een restzetel uh, betekenen. Maar ook even traditioneel door lokale partijen, zoals Tim Appels en anderen uit Riel, uh, valt ongeveer de helft van de stemmen weg. Dus je moet je percentage verdubbelen landelijk om hier in Goorden nog één P van de A met haak over de sloot uh, terug te zien. Juist. VVD is de grootste. Maar dat uh, CDA uh, een eeuw lang met zijn voorgangers de grootste geweest, uh, maar al een hele tijd niet meer. Dus eigenlijk. Is dus ook herkenbaar. wel terug. Nou, die is terug, zeg maar vergelijken met het landelijke beeld. Maar vergelijkbaar wat, met het landelijke beeld. Wat traditioneel was natuurlijk vanuit Brabant. Ook BVV, Brabant, Ook ook, ook, ja, Flink. ook landelijk. Stel het. 17% meen ik, of 15, ja. iets in die orde. Veranderen. En uh, dan hadden we die actie uh, Heel Goorla stemd. Uh, was de opkomst hier 100%? Bijna. O, ja? ja? 84. Oh, 84. Ja. Ook ja. het uh, landelijk beeld dus. Nee, ja, dus uh, iets boven het landelijke gemiddelde. Maar ook vorige keer lag Goorla al iets boven het landelijk gemiddelde. Ja. Uh, dus je kunt dat uitleggen zoals een goede politicus. Zie je wel dat het geholpen heeft, want anders waren we lager uitgekomen versus... Het maakt niet uit, want landelijk zou het ook gebeurd zijn. Dus het is zonde van de tijd van iedereen. Uh, maar, dat, maar dat viel me... wel, Ik heb nu voor het eerst van mijn leven... niet alleen gestemd, maar ook in een stembureau gezeten. Mm -hmm. En dat was een hele leuke ervaring. Ja? Met name doordat... het was in de school... heel veel ouders hun kleine kinderen uh, meenamen... die allemaal heel nieuwsgierig waren... naar hoe dat ging. Uh, en... Tientallen ouders die dat van elkaar nooit gedacht zullen hebben of gehoord hebben. Papa gaat kleuren. <laughs> ja, leuk zeg. Ja, ja. <laughs> dus de een uh, na de ander die kwam dan binnen. Papa gaat kleuren. Papa of mama afhankelijk van wie ja, erbij ja. was. Uh, ja, dat mag helemaal niet. Er mag maar één uh, vakje e rood één gemaakt vakje worden. Eén vakje mag gekleurd. Mag ja, dus, uh, en uh, lege stembiljetten kleuren, dat mag ook niet. Nee. Uh, dus er waren ook geen kleurplaten beschikbaar voor de jeugd. ...maar iemand had eraan gedacht om uh, snoepjes mee te nemen. Dus konden wij toch een goede beurt maken en als opa's... ...want we waren allemaal een beetje opa's die er zaten... ...want het ja. is niet voor jongeren mm. weggelegd. Ja. Uh, maar nou, de sfeer het was, was gewoon... Nog... Nou, vertel eens. Heb jij ook in een stembureau gezeten? Ja, niet deze verkiezingen, oh. maar wel een uh, aantal jaren geleden. Ja, ja. ja, ja. Uh, nee. Gewoon een hele dag. Jij bent en, nog in uh, nee, nee, dat gaat nog wel even duren. Een um, aantal keren gewoon s'avonds ingeschakeld als uh, stemmeteller, ja, zeg ja, maar, maar ja, ook ja, één keer gewoon een hele dag. Dus ook jonge mensen doen ja, dat wel eens. Ja. Nee, maar het is gewoon moeilijk, heb ik gemerkt, om ertussen te komen. Er is een vaste lijst van mensen die het al 10, 20, 30 jaar doen. Oh ja. Uh, ik geloof dat die eerst dood moet gaan. Dat, uh... Daar lijkt het wel een beetje op, dus dat was op het einde van de avond, want we zijn tot half twee bezig geweest met tellen en hertellen. Oh, lange en dag, leren. hè? Is het niet vreselijk saai de hele dag zo zitten? Nee, dat was juist het leuke ervan, omdat oh. zoveel verschillende mensen binnenkomen die toch allemaal wel opmerkingen hebben, die uitleg nodig hebben, die vergeten het stembiljet mee te nemen, die op zoek zijn naar een <laughs> balpen wat helemaal niet mag. Ja, ik bedoel, het zijn geen spectaculaire dingen, er branden nee. geen discussies over waar gaan we op stemmen, mm -hmm. uh, dat is ook niet toegestaan, nou, daar moeten wij streng in zijn. Ja, ja. Ja. Uh, het zijn allemaal van die hele kleine, hele menselijke dingen die je dan uh, ziet gebeuren, uh, van, van alle mogelijke mensen die, uh, die binnenkomen. en, en welk stemlokaal zat je? De Bongert. De Bongert, in de Helle. Dus. En om half twee pas waren jullie ja. klaar? ja. En toen kwam ik een ander tegen een paar dagen later en die zei, zo vroeg al. Oh, waar er nog lang? Die, die was om kwart voor twee klaar. Oh, oh, uh, dus, oh ja. ja. Nee, sommige van jullie hebben misschien de stembiljetten gezien. Uh, enigszins onhandelbaar als je er daar ruim duizend van hebt. Mm -hmm. Ik bedoel, eentje is al lastig genoeg. Uh, maar laat staan, als je daar hele stapels van hebt. Alleen het uitvouwen van duizend biljetten heeft ons een uur gekost. Oh wow, ja. Uh, en dan moet je ze nog allemaal verifiëren en op de goede stapels leggen... en dan nauwkeurig tellen en dan hertellen en nog een keertje controleren. Nou. En dan netjes opruimen in de zin van in enveloppen stoppen. Mm -hmm. Want niets wordt weggegooid. Nee, nee dat is... werd ook allemaal uitgelegd ja, door ja, ja. Uh, Dionne Staks op uh, NPO1. Ja, ja, ja. ja, dat hebben wij dus allemaal niet gezien. Dat <laughs> hebben jullie niet gezien. Hoeveel nee. stemlokaal zijn er in Golen? Ik meen 14 of 15 Zoiets, ik dacht 15 gezien uh, te hebben. Ja. Maar uh, ja, dat is an, heb ik nu gemerkt, tenminste, dat het echt beter tot je doordringt. Een groot verschil bijvoorbeeld met de Verenigde Staten of ook, ik heb het zelf in Afrika uh, meegemaakt. Uh, een lange wachtrij bij ons is als er tien mensen uh, staan te wachten. Nou ja. uh, en dat is dus drie minuten, zeg maar. Uh, en lange bij ja. in Amerika was drie uur, vier uur, vijf uur. In Amerika? Ja. ja. ja. Nee, Amerika is al jaren bezig met een bewust beleid om bepaalde groepen van de bevolking uit te sluiten van verkiezingen. En dat mag je niet. Dus hoe doe je dat? Door het aantal stembureaus te verminderen. Ja. Ja, dat, uh, en dan bepaalde locaties daarvoor uh, te kiezen. Mm -hmm. Maar. Noemen we nog ja. steeds democratie. Ja, dan hebben we iets langer dan horen, kant tot acht uur, dus dat zullen we niet Goed, ja, ja, en daar uh, zijn we ook niet voor hier rond de tafel, want we hebben nog twee interessante onderwerpen. Uh, ik heb nog uh, dit, uh, dit nieuws, meteen na Golse Kringen, dan, dan uh, is er een uh, tweede programma waar uh, Jus Vroom wordt geïnterviewd. Het verhaal van Jus Vroom. Vroom... Die naam die kan een belletje doorrinkelen en dat, dat klopt in dit geval. Zijn grootvader was de oprichter van het welbekende warenhuis Vroom en Dreesman. En dan is hij de, dat eerste stuk. Um, de man is zeer oud. Hij is van 1925. Dat betekent uh, 92 jaar. Um, ook um, interessant voor Goorle is dat hij dat um, de broer is van Tut Vroom, welbekend. Vroeger uh, uh, getrouwd met Ruud, uh, ze zijn van beide van dood, Ruud en ja, Tuut ja. van Puijenbroek zijn, zijn beide overleden. Hij was een broer van, van Tuut. Hij heeft uh, in de laatste oorlogsmaanden heeft hij, uh, dingen meegemaakt waar hij uh, over wil vertellen. En, en uh, dat verhaal van, van uh, Julius Vroom dat is te beluisteren, te zien ook na deze uitzending van Godse Kringen. Mooi. Ja. Nou, dan gaan we naar zo, ons onderwerp. Ja. Het eerste onderwerp is... Een pop-up restaurant. Pop-up, ja. En dan zitten hier natuurlijk allemaal mensen die denken van... een pop-up restaurant, wat is dat? En hoe kom je erbij om zoiets te beginnen? Dus Misschien kun je in ieder geval deze brandende vraag beantwoorden. Ja, een, een, wat is een pop-up restaurant? Een pop-up is een... Uh... Een restaurant uh, wat tijdelijk is, denk ik, als, als voorwaarde. Dat het uh, uh, in een bestaande locatie die, die niet uh, is ingericht als een horecabedrijf. Dus uh, een pop-up is een tijdelijk restaurant in een, uh, in een vaak wat uh, niet voor de hand liggende locatie. Nou ja, en, uh, ik zit ondertussen tien jaar in de commanderie samen met mevrouw Noor. En... Uh, we dachten van ja, op wat voor manier kunnen we daar nu een leuke draai aan geven en uh, aandacht voor vragen. En toen kwam het uh, idee uh, van een poppenprestaurant al vrij snel boven borrelen. Een restaurant is toch wel uh, een andere manier van horecabedrijven dan dat wij uh, gewend zijn. In, in de commanderie waar we eigenlijk uitsluitend feesten en partijen doen met een besloten gezelschap. Waar je dus voor het hele gezelschap tegelijk... Je, je, je menu serveert... Um, en in een restaurant ga je per tafel. En dat, is, uh, dat is misschien voor sommige mensen... lijkt dat heel veel hetzelfde. Ja. Alleen wij weten nu behoorlijk <laughs> zeker... dat het niet hetzelfde is. Uh, de, de locatie... het, het voormalig ABN Amro-pand... Uh, hier op het Kloosterplein... Uh, uh, kwam eigenlijk vrij makkelijk... Uh, voor de hand. Het is natuurlijk... Uh, een pand waar de gemeente heel graag horeca in zou, uh, zou hebben in de toekomst. Het is centraal gelegen en uh, het was makkelijk beschikbaar voor ons. Uh, vandaar dat die locatie vrij snel uh, boven kwam borrelen. En wat voor ons natuurlijk wel leuk is en een uitdaging, vooral om onze cateringtak ook wat meer in, uh, in het licht te zetten, is dat je van een kantoor wat niet per se de warmte-uitstraling heeft van een, uh, van een horecabedrijf, het uh, ook iets iets gezelligs kunt maken en iets leuks kunt maken... zonder dat je daar uh, blijvende in schade aanricht. richt. Flinke investeringen voor hoeft te, te, te doen? Nee, eigenlijk geen investeringen nee. in het pand zelf. Uh, dat is met catering natuurlijk uh, vaak betreft het uh, een opening van een nieuwbouw... en dan moet je al helemaal niet aan denken dat je even een schroef in draait. Maar uh, ook in dit moet het gewoon weer strak uh, netjes ingeleverd worden... zoals we het uh, bij aanvang hebben gekregen. Ik zag jullie de vorige week binnentrekken en toen dacht ik eerlijk gezegd, waar beginnen jullie aan? In de zin van dat pand, ja. de uitstraling daarvan, komen mensen die drempel over en als je dan die drempel binnen bent, is dat eigenlijk geschikt als restaurant? Uh, maar jullie, wacht eens dus je... eventjes, ik ben uh, niet helemaal bij, de luisteraar waarschijnlijk ook niet. Is het al uh, geopend? Ja, ja. Is het al ja, opgepopt? ja. ja. Zeker, we hebben de afgelopen week, uh, van de tien dagen voor 10 tien jaar gestaan, hebben we vijf dagen gedraaid, van afgelopen woensdag tot gisteren. En uh, de komende vijf dagen is komende woensdag tot, uh, tot volgende week, zondag. Uh, dus we hebben de, de kop is eraf, zeker. De kop is eraf, en dan nou ja. praten we dus over de eerste ervaringen? Mm -hmm. Ja. Ja. Oh, ja. En we zitten tien dagen vol, dus uh, die drempel die is genomen. En... Uh, uh, ja, de reacties zijn heel leuk Heel lovend en, uh, Mensen zijn dol enthousiast Ondertussen hebben we een wachtlijst van 40 personen Nog staan Dus uh, daaruit blijkt wel dat, uh, ja, dat Het geslaagd is uh, Ja, het is gewoon echt heel leuk om te doen Geen elfde dag Nee, <laughs> geen 11 dag Überhaupt kan het niet vanwege de vergunning <laughs> dus. Maar wat is dan zo leuk Want ik, uh, ik stel me zo voor Dat het hartstikke ongezellig is ja, maar dat is, dat, ja, dan had je even moeten komen kijken. Ik, uh... We hadden, uh, we hadden een, een klant moeten hebben hier. Ja. Uh, uh, of Gerard, heb jij misschien al gegeten? Hebben uh, jullie ja, gegeten? Ja, jouw familie is ook geweest. Jouw familie uh, is er geweest en uh, heeft een verslag gedaan. Nou, dat klopt. Ja, die hebben wel een uh, plezierige avond uh, gehad. Maar helaas mocht ik niet mee. Jullie mochten niet mee? Nee, ik moest op de kinderen van mijn broer passen. Ach, god, oh god. god. <laughs> ja. Ja. Mm. <laughs> maar uh, Nee, we krijgen echt lovende reacties uh, Voor onze uitdaging om inderdaad Want het is, en dat was voor ons wel leuk Om in een pand wat Ja, wat je niet zou verwachten uh, Wat een wat in, in kantoorpand statisch en kil is Daar toch een, een gezellige sfeer en warmte in te brengen uh, Daar hebben we door heel veel natuurlijke materialen Veel hout, grove materialen ...heel veel warmte, koperkleuren kleuren uh, erin te brengen... Uh, ...hebben dat uh, uh, gedaan. En, en ja, de reacties zijn hier wel aan tafel van... Uh, ...ik had nooit geweten dat je er zoiets moois van kunt maken. Dus ja, dat blijkt dat... Uh, oh, dat ik men... moet dat helemaal terugnemen dat het super ongezellig is... ...want, want je hebt het gezellig gemaakt. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja, ja, ja. Dus, um, daar hebben we ons best op gedaan in ieder geval. ja. Want de balies waren eruit? De balies zijn eruit, inderdaad. Dus uh, van het pand zelf, heel het interieur van ABN AMRO is eruit, behalve het groene tapijt. Uh, en er staan wat uh, gipswanden voor de pinautomaten die natuurlijk uh, zijn verplaatst naar de zijkant toe. Uh, dus dan staan binnen wat pinautomaten, maar voor de rest is het, uh, is het uh, nee, Dan had je dus het kasten. voordeel van een lege ruimte die ja. je gewoon in kon vullen, zoals je dat zelf in je hoofd hebt. Ja, ja, dat uh, klopt inderdaad. Ja. Maar rendeert dat dan voor tien dagen? Want je moet natuurlijk toch nodig aan materialen aanschaffen om dat een beetje gezellig te maken. Uh, als denk je de, op dat de zeker niet. <laughs> uh, qua uh, roering, wat denk ik voor ieder bedrijf belangrijk uh, is, dat er een keer over je gepraat wordt. Uh, zeker wel. Uh, nee, want alleen met tien, uh, tien jaar bestaan hadden we jullie niet uitgenodigd, als voorbeeld. Oh, dat is toch net te weinig? Uh, nee, ja, je, uh, je, ja. je, je moet er iets omheen uh, ja, ja. Uh, verzinnen. En uh, voor het personeel is het ook gewoon een heel leuke ervaring en een boost. Wat weer wat energie geeft voor de rest van het seizoen. Dus uh, ja, in, in, in, immaterieel uh, zeker. Alleen uh, als mm. we naar, naar de portemonnee gaan kijken, dan, uh, ja, dan heeft het weinig zin gehad. Nee. <laughs> Op korte termijn in ieder geval. Mm. Maar ja, in de investering omdat we veel catering doen, hebben we de materialen. Dat scheelt natuurlijk al enorm veel. Uh, dus uh, we doen het redelijk makkelijk. Nou, hoe stond het personeel er tegenaan te kijken? Want je zei al, een party uh, in jullie bekende locatie, uh, dat is routine. En hier sta je opeens met mensen die verschillende dingen bestellen, op verschillende momenten binnenkomen, ja. Uh, ja. langzaam of snel eten. Uh. Ja, ja uh, spannend, maar dat maakt ook leuk. Uh, ik denk, iemand die, die een horeca hart heeft, zoals wij dat dan zeggen, die, die houdt van veranderingen. Want uh, ja, dat is een beetje inherent aan het, uh, aan het vak. Dus iets nieuws is, uh, is altijd leuk. En uh, is natuurlijk is het de eerste dag spannend en de tweede dag ook nog wel. Maar nu het loopt, is het wel weer een hele kick om, uh, om die honderd mensen per avond uh, allemaal naar de zin te maken. Dat, uh, daar genieten ze wel van. En wij tellen wel trouwens. Dus uh, iets, uh, een keer... Uh, een keer iets anders is altijd lekker. 100 mensen per avond? Ja. Op wat voor een hoeveel vierkante meter vloer? Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat het... Uh... 400, 500. Volgens mij is het totale pand 400 meter, maar dan zit een kelder bij. Een flinke kelder. Oh. Dus ik, ja, Maar het is wel 250 meter. Sommige uh... mensen zitten dus vrij ruim? Zitten heel ruim, ja. Oh ja. Is heel ruim, want... In principe zouden er nog wel wat mensen bij kunnen als we echt naar de ruimte gaan kijken. Alleen uh, qua keuken hebben we natuurlijk ook wel beperkingen. We hebben wel een uh, mobiele afsluitkap uh, dat we een huis en, en alles kwijt kunnen. Alleen je hebt natuurlijk niet een, uh, een keuken zoals, uh, zoals in een wasrestaurant. Nee. Dus we houden het bij die 100, maar mensen zitten eruit. Hoe zit het eigenlijk met, uh, we leven toch in een land van regels. Uh, zijn hier alle regels aan de kant geschoven? Is er een tijdelijke vergunning daar verleend? Uh, ja, hoe gaat dat, hoe is dat allemaal gegaan dan? Nou, dat is wel de reden waarom dat ik met zekerheid kan zeggen dat het geen 11 dagen wordt. Uh, om het in een evenement een vergunning te krijgen, is het uh, maximaal 12 aan één gesloten dagen. Nou, met die maandag, dinsdag dat we nu dicht zijn, en dan zit je aan die 12. Uh, en bij een evidente vergunning geldt nog wat andere wet en regelgeving als, uh, als met een vaste vergunning, natuurlijk. Uh, want dan ga je inderdaad met geluidsisolatie en, uh, en, en, en, en ja, hele andere uh, zaken en bestemmingsplannen en zo uh, aan de gang. Dus uh, ik denk dat dat vanuit de gemeente wel, denk ik, uh, te regelen is. Alleen dat is, dat is een ander traject dan even uh, een pop-up restaurant uh, starten. Heeft dat moeite gekost? Nee, nee, we hebben vanaf uh, uh, het eerste initiatief voor alle medewerking gekregen. Er dus zijn natuurlijk wel wat vragen en de brandweer moest even naar kijken en dat moet allemaal wel geregeld zijn. Maar uh, vanaf meteen werd het omheld. Dus dat uh, mm -hmm. was een goede ervaring met de gemeente, zeker. Ja. Kennen we zo de gemeente? Wisselend. Soms zelfs soms niet inderdaad. <laughs> ja. zo wij ook. Ik ben aan de overkant geweest en daar hebben ze oh. toch af en toe wel een probleempje met vergunningen en. Toezicht ja, ja. Aan, uh, ik heb ze zelf aan de ook de gehad, maar in dit ja. geval kan ik alleen maar lof uh, uiten. Nee, maar wij durven dat, dus uh, <laughs> ja. voor het jaar overzicht. Eentje erbij aan de goede kant. Ja, nee, ja. Dat, dat is niet erg hoor, dus nee. we willen niet alleen slechte ervaringen, ja. maar dat is natuurlijk wel ja. een stukje van onze nieuwsgierigheid van, ja. uh, kijk, die regels zijn er ook niet voor niks. Nou, die hebben met hygiëne nee. te maken, met brandveiligheid. Ja, uh, ja met gelucht, jij noemt ook lijdheid. even geluidsoverlast, uh. maar maak je voor kabaal dan? Uh. Nee. Nee, nee. nee ja, we hebben wel iedere avond live muziek in de vorm van een pianist uh, Lars. Uh, oh, dat is slecht. Uh, Lars uh, uh, Zebrecht. Zebrecht, ja, inderdaad. Ik roep hem alleen bij de uh, En Daar hebben we ja, echt een leuke samenwerking mee, maar goed, dat is ook op een akoestisch niveau, dus... ik. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand iets van hoort. Um, en moest, Dus er is echt geen, uh, geen herrie of zo. Maar. Uh, ja, dat, dat zijn wel dingetjes waar de gemeente natuurlijk even naar kijkt. Kijk, ik ben ervan overtuigd. Als wij gezegd hebben. We wilden iedere avond een band laten optreden. Dat ze dan wel wat, uh, wat moeilijker waren geweest. Ja, ja. ja, ja. Dus. Uh, is, en wat, uh, wat krijgen de mensen te eten? We hebben. Tien gerechten, voor tien jaar gestaan. Uh, overigens doen we dat ook voor tien uur op gang. Dus het is dus echt in de, in de trant de, van de tien jaar. Uh, waarbij we keuze hebben tussen een drie, vier of vijf gangenmenu. menu. Het drie gangenmenu uh, is een voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht. Uh, het vier gangenmenu uh, krijgen mensen een tussengerecht erbij. En het vijf gangenmenu menu uh, krijgen ze amuses vooraf en een, een koffie compleet uh, nadien. En de gerechten zijn... Uh, uh, ...Vitello Tonato, uh, Walhoeven Steek de Taar... ...en een duo van tonijn en zalm als voorgerecht. Het tussengerecht is een, uh, een rogfilet uh, of een uh, filet. Het hoofdgerecht is Walhoeven uh, Runderhaas uh, of een skrijfilet. En een dessert hebben we een mango parfum of een, uh, een kaasbordje. En dat mm. zijn de, de tien gerechten mm. met bijpassende wijnen bij uh, iedere gang... Uh, nou, je doet het, regelmatig walhoeven. dat is hier een belangrijke leverancier? Ja, ja. dat is een, uh, een heel belangrijke leverancier, waar we ook eigenlijk toch wel een beetje trots op zijn. Uh, voor veel mensen denk ik wel bekend, een boerderij aan de rand van Goorle, uh, uh, waar dat ze van eigen runderen het vlees kopen en dat blijkt ook nog mijn broer te zijn. Dus uh, van twee kanten <laughs> gaan we die niet overslaan. Dat blijkt ook nog jouw broer te zijn. Ja. Maar het voorop stelt dat het goed is. Oh. Ja, ja, ja. Zo leer je nog eens wat mensen kennen. hè? Dat, uh, <laughs> ja, uh, ja, ja. Nou, ik ja. ken <laughs> hem al even. Hij <laughs> maar langer over. <laughs> oh, <ja. laughs> maar ook van hier uh, aan de dorfstraat. Is nee, dat al, nee of is dat weer een andere uh, familie uh, de ondanks de naam en de achtergrond, uh, uh, is het geen familie. We hebben een goede band mee. Ik heb het weekend nog uh, mee gesproken. Maar uh, geen familie. Mm -hmm. Nee. Nee, ik dacht even dat die misschien het nagerecht zouden leveren. Je weet maar nooit. Hè, die leveren toevallig <laughs> wel bij de walhoeven. Ja, ja. We kopen ze ook spulletjes ja. van, uh, van elkaar. Ja. Alleen, uh, wij werken wel van de basis. Dus het rouwe product wat we verwerken tot, uh, tot het gerecht. En, uh, dus ja, dat, uh, dat doen we niet. Oh. Maar, maar is dat voor jullie een idee dat naar meer smaakt? In de zin van... Oh, dat kunnen we op andere locaties ook wel eens gaan proberen. Of denk je van nou... 10 jaar, tien dagen. Uh, we wachten wel tot de 25 jaar. Bestaan. In ieder geval we de komende 10 maanden ook nog niet even. Maar wie weet ooit. Ja. Ja. Er niet, niet iets concreets in de panels. Maar, maar uh -huh. uh, het is wel heel leuk, dus ik kan me voorstellen, inderdaad, dat we nog eens op door gaan denken. Maar, maar eerst de commanderie ging het ook allemaal gewoon door. Ja, dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon dat door. Is, uh, hmm. maar, maar is er... Hebben jullie daar het idee van gekregen dat die locatie inderdaad geschikt is voor horeca? Ja. Want dat is natuurlijk ja. al een lange discussie. En hij staat nou. Drie aanleg? Nee, nee, nee. Ik denk een jaartje. Zo kort was het. Maar het lijkt te lang geleden. Nou, het, het pand leent zich eigenlijk echt, echt fantastisch voor Horika. Uh, nu dat we erin zitten, valt er das, des te meer op. Uh, de grote en, en, en de lange gevels, zeg maar, met, met raampartijen erin. Uh, en een goede routing via de achterdeur. Dat is zeker zo belangrijk voor ons. Uh, Leentje krijg je zeker, alleen er moet gewoon veel aan gebeuren. Nee, je daar ja. aan vasten. Dan, ah. dan moet flink geïnvesteerd worden. Uh, maar het krijg je zeker, vanaf een uur of drie, vier s middags krijg je de zon op je eventueel terras dan. Dus mm -hmm. dat is ook uh, prima, want dat is wel aan die kant van, uh, van het plein een beetje een dingetje. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat iemand daar wel zin in krijgt. Uh, in Goorland gebeurt natuurlijk veel uh, qua horeca, mm -hmm. uh, veel ontwikkelingen. Het groeit ook echt, ook, ook de bezoekersaantallen uh, groeien. Uh, ook van mensen buiten gorelen die je steeds beter weten te vinden. Uh, waar we in het verleden nog wel eens tegenaan liepen dat we wellicht op dat vlak niet zo heel veel te bieden hadden. Merk je nu toch dat mensen ook een dakje gorelen meepikken. Uh, daar zal ook nog moeten settelen en ze weg moeten vinden, maar uh, wellicht dat er daar... Uh, dus die ruimte blijft toch gewoon beschikbaar voor horeca? nou uh, ja, als je er echt een, uh, een restaurant in wilt beginnen, staat, dan... staat de huur. Ja. Ja. staat de huur, dus... Uh, en daar zal uh, dan... alle medewerking gegeven worden als iemand daar dat zo'n restaurantbedrijf wil... Uh... De gemeente geeft aan dat ze daar uh, blij mee zullen zijn, ja. dus het uh, ja. zal tallen... ook een beetje bepaald zijn wat voor soort ik dat erin komt. Maar, uh... Merkt u jullie ook iets van de herkomst van jullie bezoekers? Of is dat toch vooral gehoord voor, uh, voor het pop-up restaurant Nou, Riel is uh, ja, zeker nou, niet minder vertegenwoordigd. Dat uh, hebben we al gehoord. Riel was op bezoek daar. Ja, ja. ja. ja die, uh, maar niet alleen van hier van de kampen. Er oh. uh, waren er meer bij. Die, uh, nee, die... Uh, maar uh, wat voor ons al een hele grote eer is, van de, uh, van de duizend mensen die geboekt hebben... Uh, hebben we nog geen twintig uh, kunnen vinden die we niet uh, nie kennen. Het zijn allemaal relaties die we ons gefeest hebben... of uh, die, uh, die, uh, die wij ja. proeven het op een of andere manier gunnen. En dat, is gewoon, dat maakt het extra leuk voor ons. Het is gewoon echt een uh, heel leuke... Uh, ja. ja, dat haalt toch de investering er iets minder uit. Want je wilt ook nieuwe klanten trekken, denk ik. Huh? Ja, huh? maar huh? ambassadeurs zijn zeker... Okay. Ja, dan, uh, uiteindelijk moet het een, wil het duurzaam zijn, dus... Uh, ...jaar in, jaar uit goed blijven lopen, denk ja. ik... Ja. ...dat de, de vreemdheid uh, voorop moet staan. Mm -hmm. ja. Laatste so. vraagje, ben jij de kok? Nee, dan komt het niet goed. Dan komt het niet goed, nee. jij bent niet de kok. <laughs> nee. Waar ben je dan? <laughs> ja, ik ben chef, maar het verhaal chef Table... Uh, ...dat is natuurlijk verzonnen omdat ik chef heet... Uh, mm -hmm. ...alleen chef Table is, uh, is een term in de horeca... Uh, in, in, in, ...in de hogere gastronomie... Uh, is de chef's table de tafel in de ja, keuken ja. waar de chef aan eet met zijn gasten? Dus uh, eigenlijk de VIP-tafel, uh, als je echt een goede vaste gast bent, dan mag je aan de chefstable uh, dineren. En dat is in het restaurant. Dus we hebben de keuken ook helemaal open gemaakt. Iedereen ziet de koks werken. Uh, het, het idee erachter: iedereen uh, uh, krijgt bij ons die VIP-plaats. Uh, daar komt de table dan vandaan. Uh, mijn rol hierin is vooral een praatje maken. Ik, uh, ik heb het uh, goed voor mezelf uh, geregeld die avonden. Ik mag bij iedereen uh, ja. aan tafel uh, uh, vragen of dat allemaal naar wens is en bijspringen. Bedinnen ook? Uh, nee, ik, ik, daar echt, uh, ik, ik probeer gast, echt gastheer te gastdieren, blijven. Gastdieren, ja. Ja. En overdag uh, mag ik gewoon dus, uh, hm. Tot dat het begint. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Oh ja. Nou. Ja. Oh. Ja. Ja, iedere zijn capaciteiten. Ja. Dank, want ik begreep dat je weer een andere afspraak ja, hebt. Ja, ik heb uh, ja. ja, dus Geef ik ja. jou de kans voor. Gaan wij ondertussen muziekje draaien, zodat je rustig weg kunt uh, lopen. En dat is uh, zoals wel vaker voorkomt van iemand die het weekend overleden is. Chuck Berry. Chuck Berry. Uh, uh, Johnny, be good. Ja, nu zullen we het dus met de platen moeten doen, want ik begreep dat hij net met een nieuwe album bezig was. <tiek> maar op die leeftijd is het misschien ook maar beter dat je dat niet meer probeert. Want dat heeft toch ook met de kracht van zijn stem te maken. En die zal wel iets minder zijn geworden. Uh, welkom onze tweede koppelgasten. Uh, Maxime Vonk en Bob Van der Kamp. Ja. Uh, die zich als ik de krant goed begrepen heb, enigszins ongerust maken over wat er aan de hei. Steeg. Hij steeg inderdaad. Ja. Allemaal te gebeuren uh, staat. Dat klopt. En toen dacht ik, daar is toch heel lang over gesproken in het verleden. Blijkbaar is er onderweg iets misgegaan. Kunnen jullie gewoon, gewoon bij het begin beginnen? Um, nou ja, het begin beginnen volgens mij was het eind 2016 zo'n beetje. Dat een uh, van de omwonenden uh, op de website van Van Wanrooy, dat is een projectontwikkelaar, Um, ja, zei is ineens uh, een plan ingetekend staan eigenlijk, waar uh, wij als omwonen in ieder geval niet van op de hoogte waren. Um, en het gaat eigenlijk om de, ja, volgens mij de laatste zes, zeven percelen in heel, uh, heel de ja, woonwijk Heijstegen die nog uh, te koop staan. Uh, een aantal daarvan, ik weet niet of het allemaal van uh, ruimte voor ruimte is, maar een aantal daarvan zijn van ruimte uh, voor ruimte. En, nou ja, Alla goed. Enkel nog van ruimte voor ruimte? En, Oké, okay, enkel nog van ruimte voor ruimte wist ik niet ja. zeker. En ja, goed, uh, het geluid gaat dat die percelen moeilijk verkoopbaar zijn. Nou ja, of dat ook echt zo is, als vraag twee. Want wij horen ook al in andere verhalen dat er toch wel mensen zich wel melden. Maar ja, dan blijkbaar met een plan komen wat de gemeente niet uh, uh, goed vindt. En uh, nou ja, dit mogelijk wel. Maar dat weten we eigenlijk niet zeker wat daar nu precies... Uh, uh, gaande is tussen de provincie, hè, want daar is ruimte van ruimte van, en, uh, en de gemeente. Uh, de gemeente gaat over het bestemmingsplan, maar ja, ruimte voor ruimte wil graag zijn grond kwijt. Dus ja, dat is toch denk ik wel een spanningsveld. En uh, Van Wanrooy uh, ziet zich geroepen om daar uh, meer huizen neer te zetten dan eigenlijk uh, gepland. Maar misschien even nog een stapje terug doen, ruimte voor ruimte. Ja. Leg dat eens uit. Um, ja, misschien kan Bob dat... Uh, ja, dat is een, een, dat is een orgaan wat in het leven is uh, geroepen om uh, elders in de provincie zeg maar, uh, stallen op uh, te ruimen bij boerenbedrijven. En uh, dat uh, kost uh, geld. En dat geld wordt uh, beschikbaar gesteld door op andere locaties in uh, gemeentes uh, kavels te verkopen. En dan een voorwaarde van een ruimte-voor-ruimte-kavel is of een kenmerk is dat het royale kabels zijn, ja. vrijstaande woningen. Ja, ja. En met dat geld wordt de sloop van die boerenbedrijven gefinancierd. Maar was het dan provinciale grond? Ja. Oké. Okay. Tenminste deels. Ja, ja. Als je het hebt over Woonwijk, Hijsteeg, uh, is een deel ja, is van de provincie, zeg maar, van ruimte voor ruimte, en een ander deel is gewoon gemeentegrond. Dat, dat ja, wisselt per kavel om het zo maar te zeggen. Ja, nu zag ik dat dat plan gewoon aangeboden wordt in de zin van, uh, komt u maar, u kunt kopen. Ja. En als ik naar de gemeentewebsite kijk, wekt dat de indruk alsof alles verkocht is. Ja, van er is, zijn geen kavels meer te koop. En opeens staat er onverkochte kavels, uh, plannen moeten aangepast worden. Het gaat niet lukken. Uh, en dan ben ik onderweg even uh, de weg kwijtgeraakt. Hoezo, waar staat dan opeens onverkochte kavels? In de krant. In de krant? Want de projectontwikkelaar wil plannen wijzigen en wil volgens mij meer woningen gaan zetten. Daar komt het toch eigenlijk in essentie op neer? Ja, dat huh? klopt. Ja, het is dus een bepaald type vervangen in door Ja, ja. Ja, als je nu naar het bestemmingsplan uh, tegen kijkt... is het bedoeling dat je of een vrijstaande woning neerzet of uh, 200 in kap. En dat is eigenlijk ook ja, wat je ook ziet. Hè. Er zitten uh, heel veel vrijstaande huizen, maar net zoveel ook eigenlijk uh, 200 in kap woningen. En uh, ja, in het huidige bestemmingsplan is het in ieder geval niet mogelijk om een rijtjeswoning neer te zetten. En als we dan de tekeningen van Van Wanrooy zien, moet het daar wel deels naartoe. Uh, dus ja, daar, daar is een bestemmingsplanwijziging voor nodig... En ja, ons is in ieder geval niet duidelijk wat de gemeente daarmee wil, welke randvoorwaarden ze hebben gesteld en eh, in hoeverre ze ook met een bestemmingsplanwijziging mee willen gaan. Ja, want in feite zegt de projectontwikkelaar, als ik het goed begrepen heb, is toch geen probleem? Nee, ja, dat ja. zal misschien ook deels de arrogantie van projectontwikkelaars ja. zijn. Die hebben natuurlijk een plan in hun hoofd en willen dat graag uh, doordrukken. Ehm um, ja, er zitten natuurlijk ook weer uh, bepaalde financiële voordelen in. Alleen ja goed, um, ja, volgens mij zeg ik het wel goed dat ons verbaasd is... om voor het laatste stukje een plan eigenlijk aan te passen... Ja. terwijl dat toch een visie wel aan te grondslag heeft gelegen. En het is zo dat voor Van Wanderooi, uh, die bouwt in dit plan al tien, twee onder een uh, kappers. En Van Wanderooi, uh, daar heb ik in mijn dagelijks werk ook nog alles mee uh, te maken... En uh, ja, voor hun is dit plan wat ze in hebben getekend, ja, dat zal hun tekenaar, ik zat, drie à uh, vier uur mee uh, bezig zijn uh, geweest. Want Van Warhol bouwt alleen maar standaard woningen. Die pakken ze gewoon mm -hmm. van de boekenplank af. Het is een beetje knippen, plakken met de erfgrenzen een beetje schuiven. En er ligt een nieuw plan. En wat ons vooral stoort is, uh, er is 0,0 communicatie vanuit de gemeente geweest naar ons. En uh, net zoals ik ben geboren en getogen in Riel, ik heb wel over, uh, uh, wel over uh, wogen zeg maar welke kavel ik zou uh, willen kopen. Ja, goed. En dan ga je kijken in dat plan en dan uh, yeah, is mijn keuze daarop gekomen. Waarom? Omdat ik allemaal grens aan grote tuinen met lage grote hoogtes. Dus ja, voor mij is het natuurlijk een flinke investering. Ja, goed. En uh, als dan ineens een rij van vijf achter je wordt uh, of willen laten bouwen. Ja, dan heb je vijf mm -hmm. huishoudens die in je tuin komen kijken. Ja, dat zit ook niet de waarschijnlijk. Als je mee. het hebt over wij en ons, uh, is het dan werkelijk jullie twee... of zijn er meer mensen die, die daarbij betrokken zijn? Die, de Heel de wijk is erop tegen als daar een rij van vijf uh, zou uh, mogen Heel komen. Heel de wijk. Ja. En, en bij Comfort is ook nog, zal ik even verre melden... Vromans uh, heeft daar nu ook een uh, plantje weggelegd. Die is nu bezig met vier woningen aan het uh, bouwen. Terwijl ze eerder ook... Uh, graag meerdere woningen hadden willen bouwen. Ook een rij van vijf of zes. Maar dat werd door de gemeente meteen van tafel geveegd. Ah. Is niet mogelijk, mag niet. Ah. Kijk, en nu gaan ze... Dat is wel interessant, hè? Zeker interessant. Ja. Maar goed, ja, als je het hebt over... er zijn nu nog een paar percelen beschikbaar. En nou ja, echt direct omwonenden hebben natuurlijk het meeste moeite mee. Alleen ja, heel de wijk vindt het... Ook vervelend, omdat je, als jij een huis wil gaan bouwen... moet je hè, netjes tekeningen indienen bij de gemeente. En de commissie Welstand moet daar iets van vinden. Ja, goed. En bijna iedereen moet wel iets aanpassen. En iets aanpassen betekent natuurlijk ook weer meer betalen. Want dan moet je terug naar de tekentafel. En nou. de aannemer zegt, nou, dat is leuk. Maar dat kost u weer een paar duizend euro meer. Um, dus ja, dat, dat wringt toch wel ergens. Als er hè, mensen die al hun huis neer hebben gezet... bepaalde aanpassingen hebben moeten doen, wat ook geld kost... En vervolgens komt er, nou ja, een, ik noem het net al, arrogante uh, projectontwikkelaar die ja. denkt: ja, jammer, dit is mijn idee en zo gaan we het doen. Maar is hij zelf bij jullie ook gekomen? Of hebben jullie van hem toevallig maar langsweg nee, iets gehoord? Het, het was gewoon echt dat iemand toevallig op een nieuwsbrief van Van Wanrooy geabonneerd is en dit op een website zag staan. En toen is eigenlijk een hele balletje gaan rollen dat we. In eerste instantie een brief hebben geschreven aan alle inwoners van de wijk Heijnsteeg... om ze ja. te informeren van wat is er nu aan de hand. Is. Vervolgens hebben we ook een brief gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders... dat we heel graag in gesprek willen gaan, omdat wij heel veel vragen hebben. Nou, in eerste instantie is dat van tafel geveegd... want zei, oh ja. het is niet gebruikelijk om met je inwoners over dat soort dingen te spreken. Nou ja, wat jammer is, want uiteindelijk geven ze in hun eigen collegeprogramma aan... willen graag open en transparant zijn, dus ja. dan verwacht je dat ook mm -hmm. als inwoner... En uh, nou ja, Helaas, goed, niet. uiteindelijk met politieke druk, zoals het dan blijkbaar werkt, uh, ja, Luisterio Goor heeft voor ons uh, vragen gesteld uh, tijdens de raadsvergadering, ook al eerder in een commissievergadering, commissieruimte. Ja goed, en toen kwam uh, uh, hoe heet het, uh, ja, het college ineens wel met een, een, een meer informatie en ook de bereidheid om wel met ons om tafel te gaan. Oh. Dus zover zijn we in ieder geval. En we hebben ook een, een WOP-verzoek ingediend. met um, wet openbaar bestuur om boven tafel te krijgen. van, nou, Wat is nou de communicatie tussen de provincie en de gemeente en van Wanrooy En mm -hmm. ja, we willen gewoon weten waar we mm -hmm. aan toe zijn. En wat de ideeën zijn en hoe ver ze willen gaan. Want, want wat zegt nu het gemeentebestuur nou ja, over wat er te gebeuren staat? Is dat gesprek staat? al oh. geweest? Nee, dat nee, nee, nee, is het nog niet, niet geweest. Nee. Nee. Dat, daar moeten we nog uh, voor uitgenodigd worden. Dus uh, we wachten af. Um, nou, wat we nu weten is dat er um, door de gemeente Goorle randvoorwaarden zijn gesteld. Maar ja, wat de randvoorwaarden zijn, dat weten we niet. Uh, aan uh, de provincie, um, ja, en daar moet hun plan uiteindelijk van Van Wanderooi aan gaan voldoen. Ja. Maar ja, dat willen we boven tafel krijgen van ja, wat heeft de gemeente dan als uh, randvoorwaarden geschetst. En um, ze hebben een principe uitgesproken om mee te werken aan een verandering, maar ja... Wat houdt de verandering dan in en hoe ver willen ze gaan? Dus ja, uiteindelijk zijn er nog best wel veel vragen. Uh, maar er is in ieder geval iets van communicatieopgang. Ja, maar dat moet ook allemaal uh, boven tafel komen natuurlijk. Als er randvoorwaarden zijn gesteld en alles, dat, dat, dat, uh, dat kan nooit geheim zijn. Ja, want wat ook niet ja. klopt, is dat Van aangeeft Royal aangeeft zeg maar, een principeakkoord te hebben op dat uh, plan. Terwijl uh, de Raad er eigenlijk over moet uh, beslissen. Ja. En die beslissing... Die is nog eens niet aan de raad gevraagd, is nog eens niet in de raad gekomen. Dus ja, ergens uh, klopt het niet. Nee, nee, nee. Ja. Nee, maar je suggereerde er straks, tenminste zo kwam het bij mij over, dat misschien Van Wandrooy ook wel bewust aanstuurt op deze verandering in het bestemmingsplan, dat hij liever Rijtjeswoningen neerzet. Uh, dan de standaardwoningen die passen in het oorspronkelijke plan. Is dat eigenlijk het gevoel dat jullie hebben? Het brengt meer geld op, hè, meerdere woningen. Ja? ja en minder voor de provincie? Ja. Denk ik, ik denk dat de vierkante meterprijs toch aantrekkelijker is... als je die relatief grotere percelen kunt verkopen. Ja, dat ja. is toch meestal zo, hè? Ja. Huh? Ja. Kijk, ik weet niet natuurlijk wat de achterliggende gedachte is. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... Als jij, he, stel je zou uh, één woning op een perceel bouwen... Je verdient altijd meer als je er bijvoorbeeld zeven of acht woningen op kunt zetten. Want je kunt wel zoveel keer alles verkopen. De grond, uh, nou ja, alles wat je erop zet. Dus uiteindelijk levert dat meer op dan maar... Uh, van Wargooi, die uh, bouwt ook volgens een uh, uh, concept... Dat je, als je daar een uh, woning koopt, maken ze eigenlijk ook je min of meer verre plicht om daar ook de badkamer en de keuken te kopen. Want het is gewoon all-in wat je bij Van uh, One ja, Roy als ja, ja. Uh, koper koopt. Dus inderdaad, als ze daar een rij van vijf kunnen wegzetten, vijf keer een keuken, vijf keer een badkamer, ze ja, ja. nee, dus staan ik niet voor niks in de quote 500. Nee, voor de projectontwikkelaar-aannemer kan ik <laughs> me goed voorstellen dat je deze keuze maakt. Ja. ja, ja, staan ze ah, erin? Dat? ja. Wel. Ik weet niet zo welke plaats, nee. ik houd niet eh, bij me. Nou ja, ik kende ze tot nu toe niet, dus ik uh, mm. uh, ken überhaupt niemand op de quote 500. <laughs> uh, ik ben nooit oud om uh, nog dingen bij te leren. Oh, ik dacht dat jij er ook in stond. Mijn BV alleen. Nee, ik, ik, ik zit wat met verbazing te kijken naar de rol van het gemeentebestuur. Nou, ja. Dat is waarom ik ondertussen zat, uh, zat te piekeren. Uh, ook als je zo'n verzoek uh, krijgt, dan denk ik, wat is er nu op tegen om een briefje te sturen, een belletje te plegen... Ja, en te zeggen van mensen, uh, het gaat niet goed met het plan. Jullie vinden het ook niet leuk als daar vijf kavels le leeg liggen te liggen. Uh, dat is toch ook uh, minder aantrekkelijk voor een plan als je zelf nog eens ooit wilt verhuizen en er ligt allemaal grond te wachten dat... Uh, en voor de beleving van een wijk is het ook leuker als het gewoon afgemaakt uh, wordt. Ja, zeker waar. Uh, Dus jullie hebben er ook belang bij uh, dat het ingevuld uh, wordt. Klopt. Nou, gaan we het maar overtuigen. Ja. gaan we maar zeggen, nou, dit zijn de drie opties. Uh, we hadden gedacht om uh, te verbieden dat niet meer dan drie bouwlagen... Ja, dat zal ongetwijfeld in het bestemmingsplan staan, neem ik aan. Dat zal wel niet veranderen. Nou, er ligt gewoon een beeldkwaliteitsplan, zeg maar... En ook uh, zoals de kavels ingetekend zijn, uh, ja, daar, uh, daar zijn gewoon eisen aan. Ja goed, die worden nu zeg maar min of meer gewoon van tafel uh, geveegd. Ja, kijk, ik snap dat voor een projectontwikkelaar dat hij zegt, ik heb het liever anders. Uh, als nu mm -hmm. de markt tegenkomt voor een gemeentebestuur, denk ik, uh, wat haal je in ellende uh, op je nek uh, als... Het oorspronkelijke plan het niet doet, en dat verbaast mij zeer. Ja. Als ik kijk ja, ja. naar, naar de reclame, de, de prijzen mm. zijn aantrekkelijk... voor zover je het kan ja. aangaan. Gerard, je gelooft haast niet dat, dat de gemeente zich die ellende op de hals wil halen. Nee, dat klopt ja, Ik wilde net een beetje positief benaderen. Ja, Het is gewoon heel jammer dat als je eh, vindt... Um, dat je mee wil werken aan, aan een planwijziging voor echt maar ja, gewoon de laatste paar percelen eigenlijk van een heel plan. Um, dat je dan niet bedenkt dat daar mensen toch wel eens... die er al wonen heel anders tegenaan zouden kunnen kijken. En dat die het heel prettig vinden als je daar een keer over spreekt. En dat het helder is wat je, wat je plannen zijn. En dat wij misschien ook nog eens kunnen zeggen van... nou, wij hebben het liever zus of zo. En daar zouden we wel uh, mee akkoord kunnen gaan in die zin. Ja. Mm -hmm. Wij hebben niet direct natuurlijk... Um, ...te bepalen wat het bestemmingsplan straks wordt... ...maar we kunnen wel op een gegeven moment planschade gaan indienen. Uh, nou ja, goed, daar zal een projectontwikkelaar ook niet heel gelukkig mee zijn, volgens mij. Nee, nee maar het lijkt mij meer... dus ...weer van de kant van het, uh, van het gemeentebestuur. Kijk, hoe je het ook went of keert, dat gesprek komt een keer. Het bestemmingsplan moet aangepast worden. Ja. Een wijziging van een bestemmingsplan leidt in deze sfeer... ...a, altijd tot een voorlichtingsbijeenkomst, b... Uh, tot een gevoel van onbehagen, van we gaan bezwaar maken. Uh, maakt, maakt niet uit, uh, nu wat te voorstellen worden daar gaan we vierkant voor liggen. Ja. En dat, ja. dat doe je door een half jaar niks te laten horen en alleen de geruchtenmachine te ja. laten draaien. En dat kun je voorkomen M ja. met een wat ja, simpel zeker. mensen. We weten ook nog niet precies wat er gaat gebeuren, we willen ze even sonderen. Ja. Uh, en, en dan klinken ja. er allemaal geluiden. En dan denken jullie, ah, wat fijn dat gemeentebestuur laat wat van zich horen. Ja, ja we gaan toch ook maar een beetje meedenken. Hm. We zijn wel niet helemaal gelukkig, maar eh, willen ja. we willen ook niet al te vervelend eh, doen. Want je weet allemaal dat er iets gaat gebeuren. Zeker. En, en dan denk ik, onnozele halzen. <laughs> ik heb het collegeprogramma gelezen en daar staan <clears throat> zulke lappen tekst in over hoe we gaan communiceren met ja. ze hebben er speciale projecten voor ontworpen om vroegtijdige inspraak nee meedenken ja. niet zomaar meepraten nee meedenken ja, ideeën ja. goede communicatie daar valt er staat veel ja, mee ja. Ja. Ah. nee maar je mocht er ook nog wat van vinden kijk vroeger was goede communicatie jullie op tijd vertellen wat er gaat gebeuren en dan gaan we allemaal weer in huis een uh, nieuwe communicatie is: dus jullie op tijd vertellen wat er gaat gebeuren en zeggen. Mocht je nog eens een idee hebben, kom er even mm -hmm. snel mee. Ja, dan we kunnen meedenken. we er rekening mee houden. Uh, als de projectontwikkelaar al roept: het is klaar. Uh, ik heb de grond al verkocht, uh, bij wijze van spreken. En uh, de bouwvakken staan klaar om morgen de sleuven te graven. Dan gaan jullie niet meedenken. Nee, dat klopt. Huh? Dat is ook zo. Dan ja. krijg je wel een heel andere. Die indruk hebben wij we eigenlijk nee. wel. Missen mm -hmm. mm -hmm. ik je wel mm -hmm. voor mijn eigen. Ja. Ja, ja, dan krijg je eerder een uh, loopgravenoorlog in plaats ja, van sleuven. Ja. ja. ja. ja. Nee, dus uh, ja, dat papier, dat is erg geduldig. Hè? Maar het staat er allemaal heel fraai op. Hè? Dat is, ja, heen. nee, maar het gekke was. Uh, ik zat vanmiddag wat te googelen uh, naar de plannen. En ik kwam terecht bij iets wat ging over bewoners betrekken bij. Hm. En dat bleek een vergelijkbare plan te zijn in Tiel, in plaats van in Riel. Oh. <laughs> en toen dacht ik, hé, hey, daar staan hier hele mooie dingen van het gemeentebestuur... over wat ze met de bewoners willen gaan doen. En toen keek ik nog eens goed, want ja, Tiel en Riel... Uh, ach, Leuk, goed, meeleven. leven. Ja. Ja. En opeens denk je dan, van, dit is de mooie waar te zijn. Waarom zijn die bewoners nu zo moeilijk aan het doen? Ja. Uh, het is Was toch het toch makkelijk, Was het toch Tiel? Uh, want daar blijken ze dus ook een tegen te hebben namelijk. Ah, kijk, dat wist <laughs> dus, ik niet. Ja. Jij is ook? Ja. Hm. ja dus. En dan denk ik, ja dat, uh, er is, uh, maar krijg je nu bij jullie een situatie dat je zegt, nee, gewoon het oude plan uh, moet uitgevoerd worden? Uh, of zijn daar tussen plannen denkbaar? Nou ja, goed. Ja. Kijk, als je naar het huidige bestemmingsplan kijkt, dan mag het college volgens mij gewoon zelf beslissen om uh, de grotere kavels nog een keer te splitsen. En ik zou denken, nou ja, ga daar gewoon voor en laat gewoon iets bouwen. Wat of staat, is of een tweekapper. En dat was het. Hè, ook als je gaat kijken naar het straatbeeld, ook gewoon verder in Riel. Ja, het is helemaal een lintdorp. Het is helemaal lintbebouwing. Je moet eigenlijk gewoon ja, naar de achterliggende. Um, maar zeg je dat bebouwing inderdaad kunnen kijken? Nou, met een rijtje gaat dat in ieder geval niet, uh, niet lukken. Nee, want we hebben hier een plaatje van, uh, van de omgeving liggen. Nu zie ik dat daar een grote labgrond leeg is. Is het de bedoeling dat die leeg blijft, dat dat een parkje wordt? Of, nou, de ook de drie, uh... of ja. is dat het stukje waar de we het eigenlijk woning, ook, ook over hebben van... Uh, dat daar, moet daar ook gaat, nog het, uh, ja. bebouwd gaan worden als je de plan van Van, van Rooy bekijkt dan uh, is dat ook iets ingetekend in ieder geval maar dat staat ook in het bestemmingsplan of juist nee, niet? ook niet Wat daar nu de, volgens mij is daar nog geen woonbestemming zelfs uh, op als ik tenminste het, het tekeningetje goed begrijp hoor. want dat heeft nu nog een agrarische bestemming neem ik aan ja dan. dat vermoed ik wel omdat er nu nog niks staat ingetekend want dit hele gebied was toch oorspronkelijk hoorde bij een boerderij? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Of iets wat ja, een boerderij delen, delen Ja, delen waarschijnlijk Ach, wel. En volgens mij is ook heel veel weiland gewoon uh, geweest voorheen. Ja, dat maar, maar dat hoorde ook bij een boerderij, hoor. Ja, ja. <laughs> nee, de Rooij heeft dus een boerenbedrijf gehad. Ja, ja. ja. Nee, dan weet ik iets beter uh, waar we het over hebben. Het ja. is pal achter de voetbalvelden. Ja. Maar goed, uh, deze woning stond er ook al getekend, hoor. In de ruimte ruimteverkaveling maar goed, ze gaan nu allemaal een beetje schermen met de erfgrenzen. Er komt ineens een brandgang erachter door gelopen. Ja, goed. Dat, uh... Een brandgang erachter? Ja, je zo. Ja, nee, ik snap dat. We maar... nou zitten op radio, hè? <laughs> nee. nee, waarom kom je Om... vraagteken? Een, een, een brandgang achter... Een, een brandgang. Is, is een fundamenteel andere manier Juist. Van, van indelen... omdat je dan uh, iedereen achterom kan komen... Ja. en je daar minder zicht op hebt. Inbraakgevoeligheid... Ja. Ja, precies. Uh, en ik snap dat je kunt zeggen van een brandgang is heel belangrijk. En dan ontwikkel je het plan en zeg je een brandgang moet. En als jullie dat niet willen, ja, dan gaan we ergens anders wonen. Uh, maar gaande de rit zeggen, oh een brandgang lijkt ons wel een leuk idee. Uh, ja. Uh, niet in het plan a ik, ik ben geen inbreker, maar ik zou volgens mij een, een brandgang gebruiken. Ja, nou ja, Hier, goed. Ja. Uh... Daar is dan wel meer risico op, inderdaad, dat ja. daar dat er mensen komen die er niet, uh, niet horen te zijn. En ja, het is gewoon, ja, zeg maar, samengevat heel jammer dat je gaandeweg ook de spelregels gaat uh, veranderen. Dat is, uh, mm. ja, als je een visie hebt als gemeente, dan zou dat volgens mij niet nodig moeten zijn. Dat nee. je voor de laatste paar percelen denkt, nou, dan uh, moeten we nu overstag en iets anders verzinnen. Nee, maar het kan natuurlijk zijn dat de gemeente wel een visie heeft, alleen een die afwijkt van wat jullie oorspronkelijk dachten dat die was. Nou ja, goed, in ieder geval niet wat ze in 2012 ja, hebben opgeschreven. Ja. Ze zullen toch niet als visie hebben dat ze tijdens de wedstrijd de spaarregels gaan veranderen? Hè? Dat heet voortschrijdend inzicht. Oh, is in dat de voortschrijdend inzicht? Ja, okay. Dit is nu een typisch voorbeeld van voortschrijdend inzicht. En er zijn altijd mensen die dan heel ontevreden zijn met het voortschrijdend inzicht bij een ander. Ja, nou ja, ja. goed. Dat kunnen ze voorkomen door eerder, uh, ja, wat u ook al aangaf, eerder toch met inwoners uh, ja, te, ja, te praten. Kaart en, uh, ja, en gewoon helder ja, te ja. zijn over wat je wil dus zou ik zeggen college stuur die brief of sterker nog stuur ze een mailtje bel ja. even op zeg kom langs is allemaal niet zo moeilijk de koffie staat klaar ja. of nog beter zo of een, van appje. een appje. Ja. zijn ze dus toch niet zo ver dat ze ook appjes sturen is dat nog niet, de, niet. gebruikelijk Denk in het uh, verkeer met Nee dat, nee, dat gaat nog steeds wel per mail of, uh, of brief. Appjes uh, vanuit ja, ja. de gemeente, dat uh, dat is ze niet nog snel niet, uh, doen. nog niet geweest. Nee, nee. nee. Misschien is er ook wel een idee, wethouder, stap op de fiets. Het is niet zo ver, naar Riel. Nee, inderdaad. Het is nog wel een beetje slecht weer, maar het wordt beter. Het is wel bergop, hè, vanuit Want ik neem aan dat als die bij jullie aanbelt, dat hij wel een kopje koffie krijgt. Hè? Uiteraard zeker, ja, en een ja, want, lekker kopje nee, koffie ook. Ik wil het maar even zeker weten, Uiteraard, want nee, het lijkt Koffertijd me toch wel laag. heel erg. Ik denk dat we hier nog een keertje op terug gaan komen. Want volgens mij gaat dat gesprek niet helemaal goed. Zullen ja. we een paar dagen weten? Ja, ja, precies. Ja. We hopen van wel, maar... Nee, maar, maar daar begint het alweer. Afgelopen dinsdag is het volgens mij een raad geweest. Hè? Ja. We zijn nu bijna een week verder. Mm -hmm. uh, ja, Dan zitten we weer agenda's te trekken. Hoe zeggen? Te kijken. Ja, ja, aan komende woensdag hebben we in ieder geval uh, een gesprek over het WOP-verzoek dat we hebben ingediend. En er zal ook nog een gesprek volgen met de uh, provincie en de gemeente samen en de omwonenden dan. Dus uh, nou ja, we hopen dat het in ieder geval snel ingepland worden, ja, wordt, want wij ja. willen graag duidelijkheid. Hopen wij ook. Ondertussen loopt de zaal helemaal vol mm. voor het, de uitzending van het volgende uur. Jij gaat netjes afkondigen, Gerard. En gaan wij afkondigen? Ja, doe jij dat maar. Jij kunt dat heel goed. Klinkt hij heel ironisch Wij bedanken uiteraard onze gasten Die nog niet helemaal gerustgesteld zijn uh, nee. Ben ik bang, vooral niet <laughs> Nu we zien hoe het verhaal Als het nog een keertje verder verteld wordt Toch nog een heel open einde heeft het alle kanten op kan Maar dat waren Maxime Vonk en Bob van der Kamp Die niet zo gelukkig zijn Over hoe het op de heisteeg gaat Terwijl het toch zo'n mooie plek is om te wonen Dat zeker Dus er ja. zijn nog kavels beschikbaar Mensen, koop ze snel Daarvoor hadden wij Chef van Roesel, die een pop-up restaurant heeft. Volgende week hebben wij weer een uitzending met onderwerpen die we in het weekend kiezen. En wij bedanken ook onze luisteraar en Stefan Eikenaar, die zoals gebruikelijk de techniek verzorgd heeft. En dan maken wij plaats voor Justinus Vroom, heb ik begrepen. Julius Vroom. Julius, Julius. Julius, neemt Frome. u mij niet kwalijk. Ja. Van harte welkom. Goed, dit was Goldse Kringen. Bedankt voor het luisteren.